Twee uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Martine Bijl is overleden. Dat is bekendgemaakt door haar familie. Ze overleed vorige week donderdag aan de gevolgen van de hersenbloeding... die haar in 2015 trof. Ze was de laatste jaren vooral bekend als presentator... van het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt. Martine Bijl was een multitalent. Ze werd op haar 17 ontdekt als zangeres. Ze maakte tientallen platen en ook schreef ze boeken... stond in het theater en speelde in films als Help de Dokter Verzuipt. Later was ze panelit bij Wie van de Drie. Ook vertaalde ze musicals en televisieseries... en trad ze op in televisie reclames. Na haar hersenbloeding trok ze zich terug uit de publiciteit. Martine Bijl was 71 jaar... Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het Lustrum-programma... voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog bekendgemaakt. Dit en volgend jaar wordt met verschillende landelijke evenementen... uitgebreid stilgestaan bij het einde van de oorlog. Er worden tal van staatshoofden en regeringsleiders uitgenodigd. Maar of de Amerikaanse president Trump een van hen is... daar zegt het comité niets over. Onlangs werd bekend dat koning Willem-Alexander president Trump... heeft uitgenodigd voor de herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus in Terneuzen. Bij de bouw van de windturbines langs de N33 in Groningen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Aanleiding zijn de bedreigingen aan het adres van bouwbedrijven en medewerkers. Tegenstanders zijn bang voor de overlast van de 35 windmolens en vinden dat het park het landschap aantast. In januari werd op de bouwlocatie asbest gedumpt en er werden dreigbrieven verstuurd. Volgens RTV Noord zijn er bij de bouwlocaties nu beveiligingscamera's geplaatst en ook wordt er in de omgeving gesurveilleerd. Voetballer Adam Maher speelt het komend seizoen voor FC Utrecht. De middenvelder komt transfervrij over van AZ. Maher zegt dat hij voor Utrecht koos omdat hij de trainer kent. John van den Brom stapt na de zomer ook over van AZ naar Utrecht. Maher heeft bij Utrecht voor drie seizoenen getekend. Het weer wisselt bewolkt met vooral in het zuidoosten en oosten nog wat regen. Later vanmiddag overal zon en af en toe zon. Af en toe, overal droog en af en toe zon moet ik zeggen bij 18 tot 24 graden. De... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zaterdagmiddag even na twee uur. Zatvoort en Heller, goedemiddag en welkom bij Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer, met heel veel lekkere muziek en uh, informatie. Als eerste had jij de Caribbean Queen, dat was uh, Billy Ocean. Dag Albert-Jan, goedemiddag. Uh, uh, goedemiddag Rob, uh, goedemiddag uh, luisteraars en ik heb begrepen inmiddels ook kijkers. Ook We gaan even zwaaien. De kijkers hebben zich ook ingeschakeld. Ja, uh, welkom bij weer om drie uur lang live uh, op deze za zonnige zaterdagmiddag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 That a girl like you could ever care for me Rosanna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 De jaren tachtig bij CFM. Joh, de, de single van uh, Toto, dat was uh, Rosanna. En uh, ja, buiten is het heerlijk weer op dit moment en dat betekent zonnige muziek. Hier is Michel Taylor. Oeh, is dit? Nossa. Woe! een delicia. Ai, se eu te pego, hein? Vai! Ah, ah, ah, ah, ah. Vamos comigo, turma! Sábado, na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem.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 We hebben een lekker zonnig weekend hier in Zandvoort. En daarom draaien we uiteraard ook zonnige muziek op de radio Jode Michel Telo.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 Worden ook telefonisch benaderd om het resultaat verder te bespreken. Dankjewel, Albert -Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. En uiteraard uh, straks het uh, weerbericht. Wordt er morgen echt zo'n mooie dag? We gaan het zo horen. Walking alone in the I miss your footprints next to mine. Sure is the waves and the sands Your rhythm keeps my heart in time. You, you, you,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 Stop, we were holding on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 een echt uh, zomerweekend...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 Lekker rustig zo, hè? Mie, mij, zelf en haar de gouden oude zingen van Dela La Sol. Leuk om hem weer een keer te draaien hier op de Zandvoorts Radio. Nou weten we allemaal, volgend jaar mei wordt een hele belangrijke maand, albert -Jan, Met de, de terugkeer van de Formule 1 op het circuit. Maar weet jij al welk weekend het gaat worden? Nee, nee, dat, nog, dat weet ik nog niet. Weet jij het? Nee, hè? Geen idee, geen idee. Maar...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 Heeft u een idee voor een programma, onderdeel, activiteit of ander initiatief? Maak het dan kenbaar aan de gemeente en de organisatie van het Dutch Grand Prix Zandvoort. En stuur uw uh, uh, idee naar Formule 1-Apenstaatje-Zandvoort.nl. Ga voor, vast maar voor meer informatie naar www.zandvoort.nl. Slash Formule 1 naar Zandvoort.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 Maar dat de Formule 1 leeft in Zandvoort is wel duidelijk. Zeker. In mei zijn we erbij, uh, Overjan. Ja, klopt. En ik heb in één keer een hele grote familie gekregen. Ja, goed hè. Ja. Allemaal vrienden. Allemaal vrienden. Ja, Allemaal vrienden. Vrienden, vrienden. Oh, lekker hè. Ja. Wat ook lekker is, is uh, de nieuwe zingel van uh, Louis Fonsi. Die te lofansi. Ese vestido corto te queda bien oh. Tú sabes que eres mi morena hey. De todas tu eres la primera hey. Yo a ti te llevo a donde quiera hey. Todos lo hacemos a tu manera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 Cuerpo no se equivoca, bailando me pegue y la vez en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo. Que llego yo, ya llego yo. Tú sos una princesa bien mala y traviesa con esa hermosura de pies en cabines. Séptate la vuelta, Maui. Suéltate el pelo, Maui.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 Me. And we're sing, Oh, oh, Sheila. Let me love you till the morning comes. Six songs, Oh, oh, Sheila. You know I want to be the only one. Oh, baby, I understand that I want to be the only man. But it seems to start getting too hard. And I think I'll start to have Thank you.